uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Centerparks gaat op grote schaal renoveren. De vakantiehuisjes worden voor ruim een half miljard euro verbouwd. Eerst worden in de vier grootste parken in Nederland alle huisjes vernieuwd. Later krijgen ook de vijf andere parken een opknapbeurt. Volgens Centerparks willen de gasten meer beleving, meer comfort en meer wellness. De renovatie wordt betaald door de investeringsmaatschappijen die het vastgoed bezitten. Centerparks heeft nu ruim 15.000 bungalows in vijf landen. Het bedrijf wil op korte termijn tien nieuwe parken in Europa openen. Albert Heijn krijgt een vrouw aan het roer. Marit van Egmond gaat de supermarktketen Leiden. Ze volgt Wouter Kolk op. Dat maakte het moederbedrijf Delhaize vanochtend bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Marit van Egmond begon als trainee bij Albert Heijn... en is nu commercieel directeur. Wouter Kolk stapt over naar een internationale tak van Aholt. De omzet van het concern steeg vorig jaar naar 62,8 miljard euro. Een stijging van 2,5 procent. De winst wordt pas over een maand bekendgemaakt. Treinreizigers kunnen volgende week via WhatsApp een thriller volgen. Ze krijgen dan elke ochtend een avondspits... berichtjes op hun telefoon van verschillende personages. Het verhaal heet Ontspoort en gaat over Sarah... die na een werkborrel per ongeluk iets ziet... wat ze niet had mogen zien en verdwijnt. Maandagochtend begint volgens NS een bloedstollende klopjacht... die ruim 200 berichten later op vrijdagmiddag tot een ontknoping komt. Volgens NS is zoiets nooit eerder gebeurd wie de WhatsApp-thriller wil volgen, moet zich aanmelden. Het aantal deelnemers is beperkt. Tennisser Novak Djokovic staat in de halve finales van de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld hoefde daar niet heel veel voor te doen. Hij speelde tegen de Japaner Kei Nishikori... maar die moest in de tweede set opgeven met een beenblessure. Djokovic speelt in de halve finales tegen de Franse tennisser Luca Pui... die won in vier sets van de Canadees Milos Raonic.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 me. Mm -hmm. I'm up Morning, Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sack? It's a hard-ass Mr. Know-it-all. Think you got flooded down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pick a big guy, can you play that sack? Baby, baby, I've been waiting.